Zo, Jansen, daar sta je nou. Jongen, ik sta praktisch elke avond sta ik voor joker. Weet je dat? Wel een beetje eenzijdig, hè? Waarom? Jij ziet zo wat niemand. Van het licht. Maar iedereen ziet jou. Ja. Het is ook niet echt. Het is toneel, het is een soort, soort schijndialoog. Dat is het mm -hmm. eigenlijk. Hè? Wat je zegt, een schijndialoog. Ja. Misschien ben je tot een echte dialoog niet in staat. Nou, dat je Misschien da doe je daarom het zaallicht uit. En dat je daarom maar je toevlucht neemt tot de schijndialoog. Nou, oh, lijkt me vergezocht, hoor. Lang dat ze iets terug, zeggen. hè? Oh, dat kan me niks scheiden. Dat zeg ik ook weer terug voor het gezellig. Nu oh, hoor, ik gek. Je zou het ook lafheid kunnen noemen. Gaan we katten. Trouwens, je was toch nooit een held? Ik een held? Hoe oud was je in de oorlog? Oorlog? Vijftien, toen hij begon. En, Zeker uh... niet in het verzet gegaan? Nu. Nee. Dat was ook niet verplicht. Zeker ondergedoken. Ondergedoken? Nou, daar moet je niet te min over denken. Want dat doet de mm -hmm. mens niet voor zijn lol, hoor. De weg van de minste weerstand, hè? Zo ben ik niet, jongen. Begeten. En na de oorlog? Na de oorlog? Toen kwam er een oproep van de militaire dienst. En uh, dat was verplicht. Dus ging Had je geen gewetensbezwaar? Geweten. Wij gingen naar Indië voor orde en vrede. Nou, orde is toch prachtig. Vrede is nog mooier. Dus hup, daar ging je. Zo was je opgevoed. Geweten. En toen dus, was je daar? Jazeker. En wat bleek toen? Oh ja. ja. Ja, dat het toch weer een soort koloniale oorlog was, ja. Moet je alleen terug of zo? Kan niet eens, jongen. En heb je toen dienst geweigerd? Nee, dat hoefde niet, hè. Dat hoefde niet, want ik was non-combatant, hè. Ik zat achter de tikmachine. Mm -hmm. Ook weer de weg van de minste weerstand. Hou op met je minste weerstand. En daarna ging je grapjes maken over de kerk. Ja, nou, dat werd hoog tijd. Onderhand KVP gestemd. KVP gestemd. Een mens blundert wat af. Ja, dat is waar, hoor. <lacht> Grap over de kerk. Ja, zeker. Terwijl in Vietnam de wereld in brand stond. En kijk, dan gaan ze op die toer. Nou, het is zakelijk juist, maar ik begin me af te vragen waar meneer zich mee bemoeit hoor. Dus mijn zaak nog eens een keer. Nou, weer grap over de maatschappij? Zeker. Terwijl de wereld er toch belabberd voor staat. Ja, maar daar hebben anderen toch niks mee te maken. Ik, He? ik zal zelf uitmaken welke grap wel en welke grap niet. Heb ik echt niet een inspraakcommissie voor nodig? of Dus zo, je gaat met... door met hetzelfde spelletje? Vermoedelijk. Met een grap, ertussen uitknijpen. Exact. Met een grap, ertussen uitknijpen. En dat is mijn manier van overleven. En mag het, alsjeblieft. En mensen zitten vent af, ik word gelijk gelijkgiftig. Mevrouw tegenwoordig, ik word gelijkgiftig, zeg. Zeggen ze, ja, dat komt van het leidingwater, onzin. Ik, nee, echt. Als ik, als ik tegenwoordig door een, door een verkeersbord heen rijd, wat ik dat niet gezien heb, hè, staat er altijd iemand klaar om te gaan zeiken, Jansen, kun jij niet lezen? Tegenwoordig zeg ik, nee. Wat <lacht> komt, ik zat op een experimenteerschool en daar was lezen een keuzevak. <lacht> Het toch maar paardrijden gekozen. <lacht> nee, dit is geen camera. Dit is een, een draadloze microfoon. We hebben leuke spulletjes bij ons. Hè? Hierboven daar hangt een interruptiemicrofoon. Dat ding komt na de pauze omlaag. Voor als u het, het niet mee eens bent. We hebben daar een oude toverlantaarn. Die stang is de antenne. Dus hier zendt hij het uit. Daar vangt hij het weer op. Het gaat dwars door de zaal. Het, signaal. het gaat ook dwars door de muur. hoor. U had het buiten ook kunnen horen. Had gescheeld. <lacht> oh nee, daar wordt schandelijk misbruik van. Maar hoe vaak hebben wij niet voor de schouwburg waar wij spelen... zo'n surveillancewagen van de politie. Het antennetje uit, onze golflengte. Zie je twee schuddebuikende agentenjongen... met hangend haar, jeugdpuisjes en oorbellen. En <lacht> hebben wij een ontvangertje gebouwd? Kun je, als ze er staan, kun je ene en weer praten. Als ze er staan, hoor. Hallo politie, hallo politie. Ontvangt u mij, over? Of... Hallo politie. Hallo politie, ontvangt u mij? Over. Ja, hier de 1201. Ik ontvang u uitstekend, over. Hallo politie, ik sta in de stad Schouwburg, maar het is wel een merkwaardig publiek. Zeg. Ik heb iemand in de zaal met zijn cent in Zwitserland voor de belasting. Iets voor jullie, over? Nee, dat is niks voor ons, over. En iemand die met loesje bv'tjes in de bouw zit te rommelen... en zich zo zit te verrijken in de woningnood. Iets voor jullie, over? Nee, daar komen wij niet voor. En een fabrikant die hier het grondwater onder Utrecht zit te verzieken. Iets voor jullie, over? Nee, dat is ook niks voor ons, over. En een jongen die vanmiddag een balpen gepikt heeft bij de HEMA. Iets voor jullie, over? Ja, wij komen meteen over en uit. Dank. <lacht> ja. Heel ongemerkt, dames en heren. Worden wij toch een crimineel volkje, vind ik. Oh, over criminaliteit gesproken. Heb u nog gelezen? De criminoloog hebben weer wat nieuws hoor. Ze zeggen nu, nee mooi Ze zeggen nu, wij komen als kind gaaf ter wereld. Ja, bij onze geboorte is er geen wolkje aan de lucht. <lacht> wij zijn helemaal gaaf zeg. Doodnerveus, maar wel gaaf. Nerveus, ja, joh. Ja. Die kindertjes die hebben er tegenwoordig negen maanden in de rats gezeten zeg. De eerste drie maanden mag ik blijven. Ja. ja, je zal in Nederland in het verkeerde bisdom verwekt zijn. Ja. De tweede drie maanden gaan ze nog trouwen. En de derde drie maanden blijven ze bij elkaar. Ja. En dat had je daar vroeger niet. Ja, ik kan niet beoordelen hoe ver uw herinnering teruggaat. Maar persoonlijk heb ik aan die, aan die negen maanden de meest relaxed herinnering. Ik zou zoveel terug willen. Ja. Ik zeg altijd: we hadden er ook nooit uit moeten komen. Nee, waarom moest dat nou zo nodig? We hadden het toch goed, we hadden alle comfort. We hadden centrale verwarming, we hadden warm en koud stromend water. En ik liep me maar zo'n beetje dobberen in dat vruchtwater. Ik denk nou, dat zou mijn tijd wel duren. Ja, het was hartstikke onder water, met zo'n snorkeltje aan je buik. Zo. Ja. En wat moest je doen, mevrouw? Toch niks. Wachten. En maar wachten. Tot je een ons woog. Ja. Nee, want toen woog ik een ons. Dus toen dacht ik, nou hebben we het gehad. Hebben ze mij laten doorwachten tot ik vijf pond woog, ze, Ja, dat is nog weinig, vijf pond. Maar ja, dat had zijn reden dat het weinig was. Maar dat heb ik nog niet verteld. Ik zat daar namelijk niet alleen. Nee, dat was het juist. Ik zat daar samen met mijn uh, een-eiige uh, tweelingbroer. Ja, dat was hartstikke gezellig, zeg. Wij hebben wat prenataal gedonderjacht. <lacht> en hooglopende ruzies... Van je ligt op mijn helft. En dan schold die me uit voor feut. Ja. Nou. Kneep ik gauw in een zijn snorkeltje je kreeg die geen aasem. Uh, <lacht> mooi. Oh <lacht> man, joh. En mo en moest mijn moeder overgeven. Dan zei ik: hé hey joh mam soort voor jou kotsmisselijk, jongen. Ja. Nou. En dan kwam mijn moeder terug van een feestje. Hadden we hem om, alle drie. <lacht> Wat afgelachen, ook hele ernstige gesprekken hoor, want vergeet niet, wij wisten natuurlijk niet wat er gaande was, hè. als je ooit wordt voorgelegd, is het lang na je geboorte, nog fijn als het doorgaat, maar goed, gaat dan jou, maar daarvoor wist je toch niks, hartstikke donker, en niemand die iets uitlegt, dus wij hadden een hele gesprek over, we hadden ernstige twijfels, laat ik het zo zeggen, wij vroegen ons gewoon af, ja is er eigenlijk wel een leven na de geboorte, is er een, is er een hier buitemaals? En daar hadden we hele gesprekken over. van hey, ja. Moeten we hier altijd blijven? Ik zei, weet ik veel, jongen. Ik zei, waar je eruit? Ja. Zie je een deur? Nee. Nou dan. Hé. Het nou weer? Hoe zijn we erin gekomen? Ik zei, dat vertel ik je later nog wel eens, jongen, En op zeker dag, nee maar stel u dat voor, was het een ene, zonder enige inspraak onzerzijds, was het een ene D-day. Debarcation day. Werd er een ontruimingsprocedure in werking gesteld? Hè. werden wij vriendelijk toch dringend verzocht het pand te verlaten? <lacht> en nog uitgerekend op onze verjaardag. <lacht> ja. Ja, ja, ja, Ja, ik zeg nou, haal die slingers ermee af, dat wordt niks. Hè. Ja. Nou. <lacht> En even later, dan lag je in de open lucht, zeg, voor het eerst van je leven. En helemaal bloot. Ik me rot, zeg. Ja, om allemaal hoofd over je heen. Van, oké, oh, kijk, het is een jongen. Zeg, ja, had je een oude kerel verwacht? En zo. Ja. Nee, meneer, als je dan nu lacht, hè, dan had je toch niet kunnen indenken dat je er ruim vijftig jaar later in de stad Schaalburg van Utrecht zou uitroepen aan het orgel Frans Oudhof. Had je niet kunnen denken dat je dat ook niet... Ik heb zo'n zin, gelijk al in het begin. Lekker in mijn knollentuin, tintelend van pret. Ja, het gaat ontzettend goed bij het cabaret. Echt. Lekker weer in Utrecht, we komen naar het Rotterdam. Als wij in Rotterdam spelen, of de Duvel mee spelen, dan heb je daar staking openbaar vervoer. Service. twee jaar geleden was dat ook. Oh, toen had je die ludieke staking, weet u dat nog? In Rotterdam was een staking openbaar vervoer. wil dus zeggen, alles reed gewoon door, maar je hoeft er niet meer te betalen. Dat ook mooi. Hè. Toen was Van der Lauw was het nog burgemeester. Ja. Oh, die man heeft veel gedaan voor die stad, zeg. Je hebt die hele verhouding met Shanghai opgebouwd. Shanghai Rotterdam, zustergemeente, ja zeker. En daar heeft hij veel gedaan, hoor, dan ging hij weer met zijn wettige echtgenote ging hij naar Shanghai, landde op het vliegveld. Werd er keurig afgehaald door een afhaal-Chinees. En die zei: Welkom, burgemeester en mijn Zeg geen R, zeg een L. Welkom, burgemeester en mijn sir Van der Wouw, hoe had u mij zo snel herkend? Aan de snor. <lacht> Ja, en dan zegt Van de lauw jongens, als ik het zo zie, jullie hebben alles al in Shanghai. Nee, burgemeester, niet Eroscentrum. Ja. Je moet er wel diep gezonken zijn, wil je naar een drijvend bordeel gaan, zeg. Ja, dat wordt nog wat bij de volgende havenstaking. Mensen, moet het personeel van het Eroscentrum ook plat, zijn. Dan zal ik lachen als hij net zo staken als het openbaar vervoer toen. Nou, we projecteren gewoon de wapens van de steden waar we over hebben. Hier, dit is Utrecht. Utrecht, waar Joost van der Vondel zo prachtig over heeft geschreven. Hoog Katreintje, Geldfonteintje, Steenboesteintje aan de vecht. Vraag ik de brede, rode, hoe kwam dit in Utrecht? <lacht> ja, dat is mooi, hè? Ja, ja. ja, ook de burgemeester kwijt, hoor. Dat als je een goede burgemeester hebt, dan raak je hem kwijt, hoor. Huidige burgemeester zit er nog. Nee, ik bedoel de Vonhoff. Vonhoff, ik zeg: Vonhof, is eigenlijk de André Haasjes van de VVD. Hè. Die zit nou lekker commissaris te zijn in Groningen en hij is er erg op zijn plaats. U weet, in Groningen gaat altijd alles niet door. Hè? Den Haag belooft, in Groningen gaat het niet door. Dus zocht dus een commissaris die veel op zijn buik kon schrijven. Je, het is het wapen van kampen. Kampen, ik zeg altijd het Vaticaan van de Gereformeerden. Ja. In, in kampen heen nog ineens openbaar vervoer. Hè? Oh nee, daar heen uitsluitend gisterlijk vervoer. Huh? Ja, daar kan je nou om lachen, maar in kampen heb je nog een slipschool met de Bijbel. Hè? Ja, ja. En, ik. ik Kampen, mensen, er is een theologische hogeschool. En dan kunnen ze je precies vertellen wat de Bijbel zegt over het volgende probleem. Mag een homofiele leraar lesgeven voor een klas met lesbische Surinaamse travestieten. <lacht> yeah. Arnhem, een mooi wapen, maar ik heb daar toch wel vreemde dingen meegemaakt, gemaakt. Zeg. Moet je nou horen, ik heb iets engs meegemaakt in Arnhem. Daar ben ik gestruikeld over een voorziening voor gehandicapten. Ik denk ik loop de trap af, blijkt het een hellingbaan, zeg. Ik strompel naar een lift. Nee meneer, de lift is niet voor u. Het toilet was niet voor mij, de parkeerplaats was niet voor mij. Ik zeg nou, als je in Arnhem niks hebt, dan ben je zwaar gehandicapt. Hier, Zaanstad. Oh, daar gaan we altijd wat vroeger naartoe. Om even te kijken op de Zaanse Schans. Openluchtmuseum langs de Zaan. Met oude molens. Oud mosterdfabriekje. Eerste winkeltje van Albert Heijn. Schattig. Echt een oude kruidenierswinkeltje. Echt het, het prototype van de tienduizenden schattige kruidenierswinkeltjes. Die die Albert Heijn zederdien de nek heeft omgedraaid. <lacht> ja, ja. ja, groot worden is eigenlijk geen kunst, hè? Gewoon pappen en nat houden, groei, groei, groei. Oog hem, sterfhuis, weg. Nou. Ja, dan kan men. Iedereen mag doen wat hij wil, maar de kleintjes zijn de dupe. De kleintjes zijn onderhand de dupe. En daarom was ik oprecht ontroerd. Van, van die mooie advertentie. dat het lands grootste kruidenier op de kleintjes gaat letten. Ik denk. wel <lacht> een beetje laat. Maar... <lacht> Dit is Fenlo. Fenlow, daar spelen we wel eens op zaterdag, dan barst dat daar van de moffen, die komen er inkopen doen. Hè. En dat kan ik moeilijk tegen nog steeds. Hè. En ze hebben me al vaak gezegd: Jan hier, er zijn ook goede Duitsers. Dat weet ik wel. Maar ja, die heten dan wel weer uitgerekend vastbinder en beul. <lacht> <Ja>. <lacht> Jongens, het is ook alweer een mooi wapen. Hè. Een, een leeuw tot onze navel in het water en een sleutel in zijn poot. Geweldig, hè? We hebben mooie wapens in Nederland, hoor. We hebben er ook veel te veel, dat weet u. Hè? Wij voeren wapens uit, hè? GELACH. Ja. Nederland staat op de ranglijst van wapenexporterende landen op de achtste plaats. Ik ben daar toch zo trots op, hè? Ja, dat de mensen elkaar voor de raap schieten is natuurlijk niet best. Maar als het nou met Nederlandse wapens gebeurt, dan maakt het toch weer een hoop goed. GELACH. Mensen, wij bouwen onderzeeërs voor werkgelegenheid. En terecht. Als er iets werkgelegenheid geeft, is het een onderzeeër. Niet alleen om te maken, om te water te laten en onderwater te douwen. Maar wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij mooie kopvaardijschepen torpederen. Even zoveel orders voor die werven. Dus het recycling? <lacht> oh, vertellen Nederlander niks over wapenleveranties, zegt. Nog voor de Valklandoorlog hadden wij aan Argentinië een tweedehands vliegdekschip verkocht. De Karel Doorman, inderdaad. Karel Doorman. Die de historische woorden heeft gesproken, ik val aan. Kunt u mij volgen? We leveren een tweedehand vliegdekschip aan Argentinië. en de bijbehorende torpedo, die leveren dan aan Engeland. Vroom. Volgende bestelling. Ik zei toch, crimineel volkje? Nee, maar nou weet u nog niet welk wapen dit is. Dit is het wapen van Terneuze in zeeuws vlaanderen En dat stelt voor een lid van een sleutelclub die de laatste pond heeft gemist. Ja. Nee, nee, dit is Roemond. Roemond, daar spelen we ook. En uh, kijk, al het gaatje van het doek of Gijs in de zaal zit. Maar die is er nooit, want die zit in Rome. Klikken bij de paus. Maar als hij in Rome is. Iedere avond belt hij even zijn huishoudster in Roermond... met de vraag, schat, staat het dogma koud? Ja. Maar ja, nou heeft die gijze toch per ongeluk, zeg. een onbewaakt ogenblik die paus uitgenodigd... om in 1985 naar Nederland te komen, zeg. Nee, maar zonder zelfs contact op te nemen met de Nederlandse regering... zonder zelfs toestemming te vragen aan Frits Bom. Ja, maar die Simonis, die moet nou maar zien dat voor 85 die kerk weer een beetje toonbaar is. Dus die loopt dus een in het rond, orders uitdelen links en rechts. Jullie gaan het onze vader het je kop leren. Waar is de doos met aflaten? Jij gaat rozenkransen kopen in België. Waar halen we twintig nonnen vandaan? <lacht> ja. Waarom is die kerk dicht? Het is nasluitingstijd. Wat zit er dan in? Een tapijthandel. Doei! En de banken weer terug, en de biechtstoelen weer terug. En de heilige beelden terug bij de antiquaire vandaan. En de kansel terug uit het museum. En uh, de condoomautomaat in de garage. Nou, u zult natuurlijk zeggen: wat komt die paus hier doen? Nou, gewoon wat hij overal doet: dus vliegveldje, kussen, kindje, knuffelen, klok terugzetten en wegwezen. Nou, en uh, ja. Gewoon. Het honderden journalisten achter hem aan. Journalisten die moet niet opgeven dat de man misschien ooit nog iets origineels gaat zeggen, weet je wel. Nee, het zal in Nederland zo'n zorg wees of een pauze iets nieuws zegt of niet. De Nederlander vraagt meteen: wat gaat dat kosten? <tiedacht> en als hij dat berekend heeft, dan vraagt hij: wie zal dat betalen? Nou, nu was er heel toevallig was er een landelijke vergadering van Nederlandse religieuzen. Ze waren er ook allebei. En uh, <tiedacht> Ja. <tiedacht> Nee, en dan hebben ze gevraagd wat de dames en heren er persoonlijk voor over zou hebben eh, voor een pausbezoek. En het antwoord was twee gulden. Twee gulden? Ik denk, wat is een piepshow dan goedkoop, zeg? <lacht> Dat is maar één gulden in het gleuvi. gaat het gordijntje omhoog, zie een juffrouw zonder jurk. <lacht> dan komt de paus, twee gulden erin, zie een meneer met de jurk. Ja. <lacht> Nee, maar wie gaat dat betalen? Ja, het bedrijfsleven zal er voorop moeten draaien. De chemische industrie heeft al beloofd zijn giften voortaan te starten op de giro. Ja. Ja. Ja. Nou, maar is toch een bedrag? Zegt 10 miljoen. Zeg. Het is alsof je een emmer leeg gooit. Zeg. 10 miljoen? Dan kun je drie keer Frank Sinatra voor krijgen. 10 miljoen voor een pauze. Ik heb er gedacht, wat gaat dat kosten als Jezus zelf terugkomt? Oh. Veranderen is voor sommigen een must, veranderen. De rust, die maakt ze ongerust veranderen. Oh, ze gaan kapot van pure zagerijn als er niet genoeg veranderingen zijn. Veranderen, veranderen, veranderen, veranderen. Voor anderen is veranderen de best, voor anderen. Zoals het nu is, is het toch het best, voor anderen. O, oh, ze zitten altijd beurdevol venijn, dat er veel te veel veranderingen zijn. Die anderen, die anderen, die anderen, die anderen. Bruid en bruidegom. Het is de gewoonte dat de ambtenaar van de burgerlijke stand gekleed in toga. Dus uh, na het officiële gedeelte van de huwelijksluiting nog een... Enkel woordje spreekt tot het bruidspaar. U heeft mij echter uitdrukkelijk verzocht daarvoor niet te gebruiken. Het speechje dat ik hier aan enkele malen per dag afsteek. U heeft mij iets anders gevraagd. U heeft mij gevraagd. Heeft nou zijn persoonlijk getuigenis. Omtrent uw eigen huwelijk. Ja. <lacht> bruidspaar, wat zal ik u zeggen? Een paar weken terug, hè. Toen kwam een een en naar mij toe. En die vraagt oom, hoe lang ben u getrouwd? Ik zei, nou jaar of twintig. Hij zegt, en hoe lang moet u nog? GELACH ja, maar dat knaapje wist niet hoezeer hij de spijker op de kop sloeg, hoor. Mijn eigen huwelijk is nu zo ver. Kijk, wij weten nu tien minuten van tevoren wat de ander gaat antwoorden op een vraag die nog ineens gesteld is. GELACH ik geef u een voorbeeld. Kijk, als ik mijn bril afzet, dan vindt zij dat ik er niet leuk uitzie. Maar als ik mijn bril opzet, vind ik dat zij er niet leuk uitziet, Ja, maar bruidspaar, wat een onmogelijke situatie. Bij mij thuis is het dus een puinhoop. Maar ik moet wel voor mijn brood, om de puinhoop in stand te houden... Hè, hier tien tot twaalf huwelijken per dag staan sluiten. En iedere keer maar weer leidelijk toezien hoe de volgende man trouwt met zijn moeder... om zich dan te beklagen dat hij als kind behandeld wordt. Nou. Steeds, ja, maar toch steeds weer twee jonge mensen die al hun onvervulde jeugdwensen... Op elkaar loslaten en dat, dat kan die partner dan weer niet waarmaken. Trouwens, wie vervult een ander voor 100 procent? Dus binnen de kortste keren ja, zitten die jongelui met een, hoe noem je dat, met een, met een onvervuld hoekje. En wat gaan ze dan doen? Nou, eerst gaan ze proberen de ander, de partner, te veranderen. Dan moet die partner maar net zo worden als ik hoopte dat hij was voor ik hem kende. Ja, u zult misschien zeggen, ach, geut. Maar dan kunnen ze een onvervulde hoekje toch laten invullen door een derde. Maar, bruidspaar, pas op hoor, want nu komt wel het spook van de jaloezie om de hoek kijken hoor. Een man die er geen vijf jaar bij zijn marietje heeft geslapen... die zal een andere man, die wel bij datzelfde marietje slaapt, wel kunnen vermoorden. En u zegt, ja, logisch, logisch, want ze hebben elkaar toch trouw beloofd. En wat is trouw, bruidspaar, in veel gevallen toch niet veel meer dan dit... Ik zal jou gedeeltelijk vervullen, op één voorwaarde, bij de rest oningevuld laten. Of als jij geen genoeg neemt met mijn gebrekkige liefde, dan zal ik je dat laatste beetje warmte ook nog afpikken. Nou, mijn broer die zegt dat is toch geen trouw, dat is chantage. Mijn broer is jurist, die kan het weten, maar mijn broer werkt bij de rechtbank. Van de honderd huwelijken die ik hier met een lang gezicht heb staan sluiten, ontbindt hij er weer 35. Ja. Wij houden elkaar aardig aan het werk. Nee, maar bruidspaar, wat wil ik hiermee zeggen? Ik wil zeggen, met dit krakenmikkige instituut bent u daarnet klakkeloos in zee gegaan. En ik zou u willen vragen, wat beeld u zich eigenlijk wel? Ja. Nee, maar wat verbeeld beeld u dat, dat, dat uw schamele persoonlijkheid in staat zal zijn... uw partner een leven lang te boeien. En wat, wat heb u elkaar vandaag aangedaan, zeg? U hebt elkaar vandaag uw recht op privacy. Wat de notabene is vastgelegd in het handvest van de Verenigde Naties over de rechten van de mens. Hè? Uw recht op privacy hebt u elkaar voor het leven afgepikt. Als je even wacht, ben u strafbaar. Van nu af aan kunt u nu eens met uw tanden poetsen of er staat iemand naast. <lacht> Bruidspaar vragen we ons nu eindelijk eens af... waarom is werkloosheid zo'n ramp? Is werken dan zo leuk? Nee! Maar thuis, het is nog erger. Deze mensen, ze vallen van de ene dag op de andere terug op hun huwelijk. Daar is het huwelijk niet oprekend. rekend. Mag ik u tot slot verzoeken zich een ogenblikje om te draaien? Dank u. Dan ziet u hier in onze trouwzaal degene die u zijn voorgegaan. En vragen we ons dan nu af. Maakt het huwelijk de mensen blij? Brengt het ze tot ontplooiing? Of worden ze er veel eerder door verburgerlijkt en versleurd? Die twee die daar knus tegen elkaar aan zitten. U kunt er donder op zeggen dat ze niet getrouwd zijn. Althans niet met elkaar. <lacht> Bruidspaar. Om de stemming er toch enigszins in te houden. <lacht> Ten slotte dreigt het vandaag een feestdag te worden. <lacht> Zou ik u eigenlijk graag enkele anekdotes vertellen uit mijn, uit mijn, uh, uit mijn verzameling deerniswekkende huwelijksgrappen? En, ja, ik moet u waarschuwen. Soms zijn deze grappen zo deerniswekkend dat ik zelf moeite heb om mijn tranen te bedwingen. Zo was er is een jongen en die zei tegen zijn meisje: Lieve schat, als je niet met me wilt trouwen, dan zal ik sterven. Maar het meisje bleef weigeren en verdomd zeggen. Nee, maar laat die jongen inderdaad op 95-jarige leeftijd de pijp uitgaan. Ja. Zo was er een vrouw. Er was een vrouw die vroeg aan een man: Jan, hou je nog van me? Tuurlijk, zei Jan. Zei, Jan zijn mijn ogen nog diepe vijvers? Tuurlijk, zei Jan. Zijn Jan, zijn mijn lippen nog als twee rode roos? Tuurlijk, zei Jan. Jan. is mijn lijf ja. nog een tempel van hartstocht? Tuurlijk, zei Jan. Zeg Gut Jan, wat zeg je toch een lieve ding? <lacht> maar... maar Jan... Zie je ook nog van me houden als ik oud en rimpelig ben? Nou, zie je, dat doe ik toch al jaren. Zo was er een man en die vroeg aan zijn vrouw lieve schat. Waarom praten wij toch nooit meer samen? Zegt die vrouw, wat een onzin. Ik wil er geen woord meer over horen. Zo. Zo vroegen ze aan een voorbijganger: meneer wat betekent nou voor u het huwelijk. Hij zegt, huwelijk? Voor mij? Hij zegt, nou gewoon. Ik ik dus de helft van mijn eten weggeef om de andere helft gekookt te krijgen. Nee. Nee. Er was een man en die zei op zekere dag tegen zijn vrouw... lieve schattenbout, het heeft lang geduurd, ik heb lang moeten sparen... en dan kan je zeggen, nu is het zover, eindelijk heb ik nou geld genoeg... om van je te kunnen scheiden. Vrouw gelijk in tranen, man zegt, huil nog niet, ik vind wel iemand anders. Nee, maar er, wa er waren acht kinderen. Zult u zeggen, dat kun je niet maken, maar dan konden zij wel. <lacht> dus op een zeker moment zegt de rechter, laat ons nu overgaan tot de bespreking van het financiële aspect van deze zaak. Toen zegt die man, daar wil ik niet van horen, het was in de vrije tijd, ik hoef er geen cent voor te hebben. was er een man en die vroeg zijn vrouw: "Wat vind jij nou leuker? Seks of kerstmis?" Nou, is die vrouw: "Kerstmis." Toen die man: "Waarom kerstmis?" Die zegt: "Dat is vaker." Wat, was het, wat, nee, maar er was een vrouw en die vroeg aan een man, waarom ben je destijds niet getrouwd met een vrouw met dezelfde hobby als jij? Die man, jammer, wat moet ik met een vrouw die achter de wijven aan zit? <lacht> er was een vrouw en vroeg aan een man, en joh, heb je me nog een beetje gemist toen ik weg was. Zei die man, gut, was je dan weg? Was, was een weduwnaar. En die vroeg een weduwe ten huwelijk. Maar de weduwe zei: Dat kan helemaal niet, want ik heb mijn man op zijn sterfbed beloofd niet meer te zullen hertrouwen. Hergetzet die weduwnaar. Hoe kunnen zoiets beloven? Dus, nou zei die weduwe. Maar anders was hij niet doodgegaan. gegaan. <lacht> Het was een vrouw en die trouwde op oudere leeftijd met de eigenaar van een wegrestaurant aan de Ventweg. Maar ze kregen ruzie. Ventweg, wegrestaurant! <tien> er <tien> <tien> was een vrouw. Een vrouw en die vroeg aan de man, weet je wat ik in jou niet kan uitstaan, jongetje? Dat jij je de godganske dag loopt te excuseren. Het is hier aan de lopende band. Pardon en sorry. En ik word er doodziek van. Zijn die man, doe ik dat? Ja, zijn die vrouw. Zijn die man, oh nee, me niet kwalijk. <lacht> <lacht> Bruidspaar. En dan wou ik tot slot ik graag dit nog zeggen. Kijk, dat huwelijke, dat is natuurlijk ook een onmogelijk instituut. Er is eigenlijk maar één ding erger. En het is alleen zijn. Dank u. Is het dan toch nog zo ver gekomen dat wij nu via twee advocaten elkaar beloeren, elkaar bestoken. Je hield me jaren al in de gaten. Dat maakt toch angstig? En het is toch logisch dat wat je vreest, dat ga je haten? Ben ik wat stil of zeg gesloten? Nou, ik had ook een vader, daar was ook niet mee te praten. De man was streng en hoog verheven. Bij ons was nooit iemand uitgelaten. Je was voor vader als de dood. En wat je vreest, dat ga je haten. Ik ging naar school als ieder ander. En ik had eerst niks in de gaten. Totdat ik merkte, het ging die meesters niet om mij, maar om resultaten. Ik werd beducht voor hun methodes en wat je vreest. Dat ga je haten. Of neem de zaak. Waar ik moest werken. Dat was een, een winstfabriek. Vol technocraten. Nou, je wou het anders. Kreeg geen kansen. Je vraag om inspraak. Mocht niet baten. Dat werkt beklemmend. Dat werkt benauwend. En wat je vreest, ja. Dat ga je haten. Of neem de staat. Die grote Moloch. En dat zijn bij ons dan nog. Democraten, nou mooi hoor. Je loopt mooi stuk op de papieren, op haalbaarheid. En bureaucraten, dat maakt je angstig en het is logisch. Dat wat je vreest, dat ga je haten. Het wapen van Nederland, ons nationale cartoon. Uh. Wie steken daar vrijmoedig hun tong uit tegen de kroon? Twee maffe trosleven. <lacht> ja, jongen. Nee, het, malste, het malste van het hele wapen vind ik persoonlijk het onderschrift. Je m'entje André. Het zijn woorden van Willem van Oranje, u kent hem wel. De presentator van de Pret van mijn bed show <lacht> Ja. Nee, maar hoe zijn we er toch bij gekomen, dat ik zal handhaven? Kijk, ik heb in principe niets tegen handhaven, begrijp me goed. Maar waar je in Nederland gaat spitten, in welk levensgebied ook, onrecht, fraude, omkoperij, corruptie, zwendel, gif in de grond. Waar vind je tegenwoordig nog een betrouwbare notaris? Hè? Ik zei toch, crimineel volkje. Dus ik stel een wijziging voor. Niet in de, in de safari, die Leeuwenpartij vind ik mooi, laten we zo. Nee, in het onderschrift. Dat zou ik willen veranderen in dit. Dank u. Je Jean Geré. Ik zal zo spoedig mogelijk alles veranderen. Maar nee hoor, wij moesten weer zo nodig handhaven. Mentenier. Mentenier, is het werkwoord, ja. Van school. Nog, ja, voor school. Ik, als moed kan ik het nog vervoegen hoor. Mentenier, mentenam, mentenu. Mentennee men was een ander rijtje toch? Ja. Nou, en dan had je de toekomstige rijtje. Je mentje en reet, je mentje en dra, je mentje en dra, moe, mentje en dron. Wij zullen handhaven. Wij zullen handhaven. Nou en of. Wij zullen handhaven. We zijn zeker. Wij zullen handhaven. En wat zullen wij handhaven? Wij zullen handhaven. Onze hoogheilige economische wij groei. Onze winsten ten koste van het milieu. Ons wraakzuchtig strafrecht. Onze top business voor gezondheidszorg. Ons goed verdienen aan arme landen. De leegstand contra de woningnood. En de 30 miljard per jaar in het zwarte cijfer. Dat zullen wij allemaal handhaven. Wij zullen, handhaven. wij zullen niets veranderen. En pas op hoor, want veranderen gaat vanzelf. Alles wat leeft... Veranderen. Dus handhaven, handhaven is een ingreep. Dus handhaven is kunstmatig. Zullen handhaven. Toch wij zullen wij handhaven, handhaven. tot we de vallen. Hekera, wij, wij doen ons best. Wij zullen handhaven. Ooit in donkere tijden vroeg Iwan Karamasov. Aan zijn broer, al Als jij nou eens voor het geluk van alle mensen... eens en voor altijd een kind zou moeten offeren... als je het zou moeten doodmartelen... zou jij dan voor het geluk van alle mensen... dat karwei op je nemen? Ivan Karamazov dacht al voor een onoplosbaar raadsel te hebben gesteld. Al antwoordde antwoord ook niet. Hij is weg. Toch is dat raadsel van Karamazov: mag je één kind offeren voor het geluk van alle mensen, gemakkelijk op te lossen. Hele ten dagen hebben wij het antwoord gevonden. Ja, op voorwaarde dat ik zelf dat kind ben. Invalide, invalide, invalide, hoe lang nog gaat het duren? Dit hinken op gedachten tussen zijn en verwachten. Ik kan mijn geluk niet op, ik kan mijn verdriet niet verstouwen. Wat ik wil is te mooi om waar te zijn en wat ik zie is te waar om mooi te zijn. Wat ik voel, is te groot voor woorden. En toch kan ik er niet over zwijgen. Woorden struikelen, vlak voor het noemen. En mijn daden, te gek om los te lopen. Uit angst hoe precies wat mij bang maakt. Mijn zoeken naar rust maakt me onrustig. Mijn schuld is dieper dan mijn opzet. En mijn liefde is te klein voor de lust. Ik ben net te veel voor alleen. En ik ben net te weinig voor samen. Dus zo kom ik niet tot mijn plicht. Dus zo kom ik niet tot mijn recht. En het blijft behelpen voor jou. Dag zeg en vat geen kool, hè? Ik zei, vat geen kool. <lacht> ha? Nee, nee, dat is... Mevrouw van Dijk, van Kamer 95. Een is... beetje hardhorend. Laat zegt ze nou dat nieuws voor doof en slechtheurende Daar heb ik inderdaad nog nooit een woord van verstaan, zeg ze. <lacht> no. <lacht> nou, als je even wacht, heb ik nog kans, ook, zeg. <lacht> Nou zie je mij op mijn leeftijd dan nog een weduwe trouwen. Nee, maak je niet ongerust. Ik ben van de oude stempel, jongen. Ik ben iemand die zegt, vroeger was het goed. Zeg ze, ja, maar nu is het beter. Ik zeg, nou, het zou nog beter zijn als het weer goed was. <lacht> nee, maar, nee, maar, maar vroeger, had je, vroeger had je natuurlijk een heel andere tijd. Hè. Weet je, wat je vroeger bijvoorbeeld veel meer had dan tegenwoordig. Trutten. Ja. Echt waar je keek, trutten Maar daar stond natuurlijk wel iets tegenover Namelijk, je had dient aan gevolgen, had je ook veel minder sletten Veel minder sletten ja. En hoe is het tegenwoordig? Ach, tegenwoordig ben je er kan trut dat je geen slet bent <laughs> ja. <laughs> ja. Uh. Nee, ik heb een mooi voorbeeld, een frappant voorbeeld Ik heb... Uh... Afgelopen zondag had ik mijn kleinzoon op bezoek en die had zo'n meisje bij zich, dus zegt zo joh, hij nou verkeering. Hij zegt verkeering opa. Was dat nou weer? <lacht> ik zeg nou pak weg, ik zeg vaste verhouding. Hij zegt oh, oh nee opa, oh nee. Zover zijn wij nog lang niet. Wij slapen alleen nog maar samen. <lacht> Dank u. Ja, borreltje heb ik altijd bij, maar je moet er niet te veel van drinken want dat is Slecht voor het geheugen, ja. Maar goed, ik heb altijd matig geleefd. Ik heb... Eén keer heb ik hem omgehad, ik weet nog wat het was. Ik zat in een café, ik zit naast zo'n animeerdame. Dat heette toen nog zo. Tegenwoordig is dat een animeerkundige. En, uh... <lacht> ja. Uh... Ja. In mijn jeugd had je een bakker, tegenwoordig een kadetterette. Ja. <lacht> huh? Is wel zo. Dus ik zit. Oh ja, die animeerdame. Ik zit en ik zeg: Juffrouw, moet u eens luisteren? Ik zeg: Weet u dat de drank u tienmaal meer sexy maakt? Ze zegt: Maar ik heb niks op. Ik zeg: Nee, maar ik wel. <lacht> ik zeg aan dan nog eens iets. U lijkt sprekend op mijn vrouw. Ze zegt: 'Zeker.' Ik zeg: Ja, ook als u praat. Nee, dan, dan de buurman van 124, dat tettert dat af. Hij geeft het ook toe. Hij zegt, s'avonds neem ik twee whisky soda's, maar daarna ga ik drastisch minderen. Ik zeg, wat doe je dan? Hij zegt, dan komt dat sodawater er niet meer aan te pas. Nou ja. ja. Nee, maar weet je, weet je waar het de pest voor is bij hem? Voor zijn uh, geheugen. Geheugen, ja. Soms vertelt hij iets. Hè, en dan weet hij niet dat hij het vijf minuten geleden ook al verteld heeft. Hè. Hij heeft zich ook beklaagd bij zijn huisarts. Zijn dokter, ik word vergeetachtig. Zo, zei die dokter. Hoe lang heb u dat al? Hij zegt, hoe lang al wat? <lacht> nou, zei die dokter, vergeetachtigheid. Hij zei, oh, ja, dat wil ik vragen, dokter. Kan dat overgaan? Nou, zei die dokter, vergeet het maar. <lacht> Maar ja, zei die dokter, meneer, moest luisteren. Het spijt mij wel, maar ik kan u nu natuurlijk ook niet jonger maken. Hij zegt nee, maar daar kwam ik ook niet voor. Ik wou graag ouder worden. Oh. <laughs> ja. <laughs> ja, mooi. Ja, je kent die mensen wel, die liggen altijd overhoop met de luid dokter. Die, uh, ja, zegt die dokter, de laatste tijd is bij mij het rechterbeen toch bepaald dikker dan het linker. Hoe kan dat komen? Wow, dokter, meneer, dat zal de leeftijd zijn, hè. Hij zegt, nou, dat lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk, dokter. Want bij mij is het linkerbeen exact even oud als het rechter. Ja. Dat is... Weet je wat het is? Het is eigenlijk een originele man. Ja. Als je... Mooi voorbeeld. Als je er eentje laat vliegen met permissie. Weet je, nee, maar... Weet je wat hij dan zegt? Dan zegt hij, nou jongens, horen jullie hem ook eens van een hele andere kant? Ja. ja, dat zijn betrekkelijk flauwe geintjes. Maar die heeft hij nog over uit zijn tijd in Indië. Hij is jarenlang in Indië geweest, als koloniaal. En ik kan hem met heimwee over Indië vertellen. Hij zegt, jongens, sta je dat dan toch voor? Indiërs. Altijd mooi weer. Daarom zijn wij er ook weggegaan. Want je wist als Nederlander verdomd niet waar je over moest praten. Uh, uh, en yeah. Maar ja, op een keer had hij bij de kolonialen wat uitgespookt. Hij werd er van beschuldigd een blondje te hebben verleid. En hij had bekend. Of gewoon niet helemaal niet gedaan had. Maar yeah, Waarom had hij dan toch bekend? Omdat hij maar zo trots was met het ten lastenleggingen. ja... Ja... Yeah. Yeah. Maar ja. Nee, maar als je, als je bekend, dan zit je er ook aan vast. Dan moet je ook de straf ondergaan. Hè? En wat de straf betrof, hij mocht kiezen: of twintig stoksla of veertien dagen zitten. Hij koos twintig stoksla. Kon hij veertien dagen niet meer zitten? Oh. <lacht> Ach, ja. En nog niet terug in Holland, wie staat er op de stoep? De pastoor of hij zijn vrouw was trouw gebleven. Hij zegt, zeker, pastoor, meer dan eens. <lacht> ja. Ja. En of hij altijd geleefd had volgens het geloof. Hij zegt, nee, pastoor, met opzet niet. Kijk, ik, pastoor, ik vind dat geloof zoiets heiligs. Hè. Ik hou dat streng gescheiden van het alledaagse leven. <lacht> Nee, hij wist van het geloof helemaal niks. Hij dacht, hij dacht dat Maria van al te durende bijstand een dame was... die misbruik maakt van sociale voorzieningen. Ja. Okay. Nou, toen later kwam zijn vrouw en hij dus hier in het bejaardencentrum En uh, hij, iedere zaterdagavond in de kroeg... en dan kon ik door de muur heen horen hoe zijn vrouw hem dan hartelijk welkom heet. Ja. Want hoe durf je half zat thuis te komen? Hij zegt, sorry, maar mijn geld was op. Ja. En, en hoe vaak moet ik het nog zeggen? Het is een langzaam vergif. Zegt, ja, ik heb ook geen haast. Ja. Maar ja, nou op de dokter hem weer gewaarschuwd. Hè. De dokter hem gewaarschuwd. De dokter heeft zei, meneer moest je luisteren. Het is bij u allemaal wijn, wijp en gezang. U moet zich matigen. Toen heeft hij bedankt voor het kerkkorg. Nee. Ja. Maar ja, nou zit hij hem weer te knijpen dat hij er de pijp uit zou gaan. En ik had al gezegd: man, houd daar nou over op. Ik zeg: jij hebt al zoveel meegemaakt in je leven, zeg. Dat sterven zullen je ook nog wel overleven Nee, maar weet je, wat, weet je wat bij hem het zwakke punt is? Zal ik je dat nou eens vertellen? Dat is het, uh, het geheugen. Nee. Soms, dan vertelt hij iets en dan weet hij niet dat hij het vijf minuten geleden ook al verteld heeft. Oh, wacht even. Nee, dit is het moment waar u dus eigenlijk voor gekomen bent: de cursus waar u zich voor had opgegeven. Aan de kassa, zonder het overigens zelf te weten hoor. Nee, wat is er aan de hand? Ze hebben mij gevraagd: in de toekomst doen ze iets aan politiek, dat lijkt ons leuk. Nou, ik heb het wel eens uitgeprobeerd, maar je voelt meteen: de mensen hebben of de balen van, of ze snappen er de ballen van. Hè? <lacht> nee, maar de mensen weten niet hoe de overheid in Den Haag, hoe het allemaal functioneert. Hè? Dus heb ik gedacht, weet je, ik wil het wel doen. Maar dan gauw nog even in dit programma: een korte cursus om u wat wegwijs te maken in het labyrint van de overheid, laat ik zeggen. Dat is leuk om te doen hier in Utrecht. De hele stad hangt vol met borden, heb ik al gezien. Die precies illustreren de onderdelen waaruit de overheid bestaat. Hè. Kom je hier bijvoorbeeld het station uit? Denken vele mensen oh, dames toilet, foute boel, dit betekent de koningin. En wees maar blij dat we dat hebben. Want zo'n kabinet is eentje, dat is toch ook niks ook, hè? Dat klooit vier jaar aan, gaat vervolgens weg en is na het weggaan niet meer verantwoordelijk voor het voorafgaande aanklooien. Je kunt nooit ministers terug gaan fluiten. Je kunt niet zeggen wie was dat nou, van die blunder, om dat zwaar gif op vuilnisbelden te gaan gooien. Tien jaar geleden, wie was er toen van milieu? Uh, meneer Kruisingka, meneer Kruisingka, wilt u nog even terugkeren met de billen bloot? Dat kan niet. Je kunt, de man is niet meer verantwoordelijk, je kunt hem niet terugfluiten. Daarom zeggen ze ook altijd, tot vervelend toe, besturen is vooruitzien. Ja, omkijken heeft geen zin. Nou. Ja, maar dat is vervelend, dat kan tot anarchie leiden. Dus vier jaar aanklooien, weg, niet meer verantwoordelijk. Volgende ploeg, vier jaar aanklooien, weg, niet meer verantwoordelijk. Dus ja, is erg mooi allemaal, een mooi stelsel. Maar dat vraagt wel om een stuk continuïteit, een stuk vastigheid en een stuk rust. Wel nu, dat is bij ons de kroon. En dan nu, de grap van de avond, hou je vast, de koningin is niet verantwoordelijk. Nee, de ministers zijn voor haar verantwoordelijk en die ministers gaan om de vier jaar pleiten. Dus in dit land is niemand waar dan ook voor verantwoordelijk. Daarom is het een bende en dat willen we handhaven. Ja. Super. Nu zijn er mensen en die zeggen als dat waar is, dan weg... Met oranje. Nee, nee, niks einde weg. Dit betekent weg met oranje. En u kunt erom lachen, maar ik heb in Utrecht weer verschillende van deze stickers aangetroffen. En ik ben het er niet mee eens. Ik ben het er niet mee eens. Ik vind, de koningin moet meer macht hebben. De koningin mag zelf uitmaken of zij de troonreden zal besluiten met een bede. Ja, dan te nee. Er was weer een bede dit jaar, hè? Ja, het zat weer een bed in. Hoe was de laatste zin? Nou, van de troonrede? even kijken. Oh ja, het bedrijfsleven moet meer greep krijgen op de overheid. God de greep. Ja, zo was het. Even de ministeries langs, mensen, met een noodgang. Dit is het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hier worden de ambtenaren afgetopt. Ja, wat een... He? Wat een toestand, zeg, met die ambtenaren. Oh, vorig jaar kon ik... Kon ik het nog begrijpen? Toen zei ze: Wij pikken het niet langer, wij gaan het nu zelf verdienen. Nou, vond ik zo. Dat vond ik zo. Hè? Dat vond ik zo hè? Prima. Nou, mijn jongen. Een tijdje later, zeg. Dan kon je overkomen dat je ambtenaar tegenkwam die dacht aan actie. Ik denk: Hier klopt iets niet. Actie? Weliswaar voor korter werken, maar toch actie. Binnenlandse zaken. Als dit binnenlandse zaken is, dan is dit buitenlandse zaken. Juist. Minister Van den Broek. Ja, die Indonesië prijst omdat het zo'n stabiel politiek klimaat heeft. Ja, hij heeft u hart nog uitgelegd dat het een militaire dictatuur was... ...en dat hij dat van harte kon aanbevelen. die Van den Broek, hoe komen we toch aan iemand? Ja, nou, ik weet het wel. Uit de Gouden Gids. <lacht> Daar hadden we Van der Klauw ook uit, ja. Die is weg, hè? Van de Klauw? Nee, Van de Klauw is weg. Die zit in Brussel, als ambassadeur, toch? Ja, ambassadeur in Brussel. U moet Brussel, dat moet u zien als een soort bronbeek voor buitenlandse zaken, hè? Ja. Ja. Ja, nee, ik zou het best willen zijn, ambassadeur. Lijkt me leuk om Nederland van de buitenkant te zien. Heel ander land, dan als je het alles maar uit de binnenkant ziet. Nee, ik begin daarover, want we hebben een liedje namelijk over een pief uit een heel ver land... En die pief die komt naar Nederland. Waarom? Om te kijken hoe kranke wij leven. Hij maakt er een verslag van, vliegt terug naar zijn vaderland en gaat nu het verslag voorlezen aan nou, we zeggen, zijn opperhoofd en zijn stamgenoten. Stamgenoten op uw hoog verzoek Kom ik u thans verslag uitbrengen Van mijn werkbezoek Aan het ergste noodgebied Van donker Europa In het bijzonder zal ik spreken Van de PI Bah Veel miljoenen mensen wonen uiterst laag daar zo het is beneden alle pijlen, ja. Het is onder zeeniveau. Dus water naar de zee toe dragen. Dat geeft hun leven zin. Iedereen heeft een gemaal daar. Zelfs de koningin. <lacht> S'avonds gaan zij zitten kijken. In een glazen bak met licht. Naar wat zij in deze wereld ben aangericht. Oeh, wat een ellende! Biedt hun dat aquarium? Maar wordt men daarvan... zenuwachtig, ...dan snoept men... ...valium. Net als hier... ...heeft men twee vrouwen. Maar dat mag daar niet. Vandaar dat men... ...zijn kerk en theater... ...met maar eentje ziet. Altijd! waarheid spreken. Ook als men niet weet. Slechts één keertje mijn jokken. Alleen op 1 april. Bomen die daar toch zo schaar zijn, zij worden voor de pret. Omgehakt en met de kerstmis dood in huis gezet. En verkwistend zelfs de hondenvretenaar. Tartaar! Heb je dus een hondenleven. Nou, hij nog mazzel daar. Iedereen eet zich te barsten. En stopt zijn eigen vol met koek en vlees en vet van beesten. Vol cholesterol. Het gevolg is van die kwarkbillen. Benen opgezet. Onderkinnen en gezwellen. Vies en moddervet. Eens per jaar komt er een bisschop met een witte baard. lokkend wuift hij naar de kinderen rond zijn witte paard. Maar al noemen zij hem heilig, het is een onverlaat. Want hij gaat met voedsel smijten zomaar op de straat. En die kinderen, zij moeten eten. Het is geen gezicht. Laat men stom verbaasd, waarom dan? Eten is verplicht. Zelfs op rustdagen en feesten mag er niet gestopt. Kerstgans, paas, haas, oliebollen, het moet erin gepropt. Maar het gekste wat ik hoorde, dat men wil dat wij... net zo krank worden... En zo dik als zij. Toen mijn leed dat niet deelde, toen lachte ik mij rot. En zo heeft dit droef verslag nog een vrolijk slot. Volgende ministerie, ontwikkelingssamenwerking. Ja. Nee, we hadden laatst iemand in de zaal. Je lacht wat af in dit vak hoor. Was er iemand in de zaal en die dacht serieus, hè, dat die 4,5 gulden ontwikkelingshulp. waar Nederland zich voor op de borst ramt, dat die bestemd was voor arme en zielige mensen, zeg. Heb ik gewoon lachen, zeg. Oh, oh, oh, oh. <lacht> nou, nee. Daar hebben we toch de meeste ontwikkelingssamenwerking voor, want die moet zorgen dat die arme landen van onze 4,5 miljard natuurlijk wel Philips apparaten kopen en fokker onderdelen en niet per voedsel en kleding, want dat zijn hele primitieve mensen. En als je even niet kijkt, doen ze de verkeerde boodschap? Ja! Nee, maar daar hebben we de minister van Ontwikkelingssamenwerking. Die moet zo die arme landen onze centen, onze producten kopen. Hoewel die vaak duurder zijn dan wat ze elders kunnen krijgen. Maar ja, dat gaat onder het motto: hoe helpen wij de derde wereld naar de andere wereld, hè? En ja, en als het allemaal niet zo weer lukken, dan sturen we onze minister van Buitenlandse Zaken naar Maleisië, twee jaar geleden gebeurd, om Nederlandse telefoons te verkopen. Nu ja, hebben ze niet te eten, kunnen ze elkaar opbellen. <lacht> Hallo, om jullie te eten? Nee, we hebben niks te eten hoor. Ik bel je toch niet van tafel? We hebben helemaal geen tafel meer. Ja. Ik zei toch, crimineel volkje? Ja. Dit, nee, dit is niet het bord verboden voor vee. Dit is het ministerie van Financiën. U zult zeggen, waar slaat dat nou weer op? Maar, nee, maar zo ziet de fiscus u en mij als een melkkoer die in het rood staat. Ja. Ik zei het ja, nou klappen de twee verdieners namelijk. Ja. Want in Nederland is het ondertussen zo: waar twee verdieners slapen op één kussen, daar slaapt de viskes tussen. Hè? Ja. ja, altijd mensen zeggen: Jansje, pas op, niet zeggen. Dat zal de viskes je niet in dank afnemen. Maar ja, ik ga ervan uit: die viskes heeft natuurlijk een enorm incasseringsvermogen. Ze hebben mij wel eens gevraagd, hoe zou je in dit land een klein fortuin kunnen verwerven? Nou, dat is maar één antwoord op, door met een groot fortuin te beginnen, hè? <lacht> ja. Er zijn ook mensen en die betalen veel te veel belasting, omdat ze de aftrekposten van de inkomstenbelasting niet kennen, hè? Ik, ik heb laatst iemand ontmoet en die wist niet eens dat je de inkomstenbelasting die je vorig jaar in feite hebt betaald. Dan kun je dit jaar aftrekken, want het was een gift aan de overheid. Oh, volgende ministerie. Defensie. Eh, Mensen, wees gerust. Wees gerust. Ons leger is tot de tanden gewapend, hoor. Waarom tot de tanden? Omdat daar boven niks meer is. Oh nee, dat, oh, ik weet het van mijn eigen keuring. Ik zal dat nooit vergeten. Ik sta daar in mijn onderbroekie. Staat daar een dokter, die keek in dit oor? Staat daar een dokter, kijk in dat oor? Als ze elkaar niet konden zien, mocht je naar de officiersopleiding. <lacht> Even iets over de kruisraketten, daar is tegenwoordig veel over te doen. Nou, er zijn heel verschillende meningen in Nederland, zoals u weet. Zojuist gereformeerde Synode en de PvdA zeggen dus tegen de plaatsing... Nee, VVD zegt ja, CDA zegt zo nu hun land plaatsen. <lacht> Alleen op de oneven dagen, zeg maar. <lacht> ja, dat is al lang zo als de Vries vroegen van... Wat denkt het CDA over plaatsing van kernwapens? Dan zei de Vries, ontoelaat maar. En nou is hij in paniek in de malibaan gehold, zeg. Om te horen wat de bisschoppen ervan vinden. Het was al lang bekend, want die hebben een tijdje geleden al een hele brief geschreven. En daar staat duidelijk in: je mag alleen bewapenen als het tot ontwapening leidt. GELUIDEN. Vind ik een leuke moraal, zeg. Dan hadden ze iets vroeger mee moeten komen. Dan had je ook kunnen zeggen: je mag alleen kindertjes maken als er geen kindertjes van komen. Je dit toch? Nee, maar hebben jullie gemerkt, er is een duidelijke parallel tussen nucleaire moraal en seksuele. De bisschoppen zeggen toch ook, je mag ze wel hebben, maar niet gebruiken. Ik denk, nou, daar komt mij bekend voor. Ja. ja, ja, ja. Dat vond ik wel, dus, hè? Ja. En dan blijkt ineens 63% van het Nederlandse volk het helemaal niet te willen. Maar Lubbers zegt, hoor hier, het kabinet heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Dus... Dan zie je maar weer, de democratie ten voeten uit, hè? Nou, en... Ha, ja, ja, je kan wel zeggen, afschaffen, maar wie staat er de volgende morgen op je stoep? De vertegenwoordiger van een Amerikaanse wapenfabriek. Why hebben you in aanbieding? Kernkop, tweede kopje gratis. <lacht> en jij zegt, enge man wil je wegwezen van mijn stoep. Ik ben voor afschaffen. U bent voor afschaf, wat ontwapenend. <lacht> Maar hoe wil u afschaffen als u hem eerst aanschaft? Oh. Nou mensen, laten we er maar vanuit gaan. Die volgende oorlog, hè, dat wordt heel iets anders dan de vorige, hoor. Volgende oorlog, zit iedereen aan de buis. Kijken wat er gebeurt. <lacht> Mien, Venlo is weg. Hadden we daar kennissen? Ja. Nee, ja, maar ik denk wel eens: stee je toch voordat er stront aan de knikker komt? Ja, maar niemand van ons weet wat hij doen moet. En op ieder gemeentehuis liggen stapels papieren aanwijzingen voor noodgevallen. onder welke trap je moet gaan zitten. En ze durven ze niet uit te delen, want ze zijn bang dat u erom gaat lachen. Nou, dat heb ik gezegd: bij mij lachen ze toch. offer ik me op, zal ik het vertellen. Goed. Veel mensen denken: komt er ooit strontium aan de knikker? Dan ga ik als de donder naar de schuilkelder. Oh, in Nederland gemiddeld plaats voor 1 op 500. Dus strenge schrifting. Wie niet geschrift is, komt er niet in. <lacht> Zult u vragen, wat moeten dan de 499 overigen? Ja, die zal erbij horen. Dat zou toevallig wezen natuurlijk. <lacht> <lacht> <lacht> Luister, die gaan dus recta naar de gemeentelijke stervensbegeleider. En vragen daar om het rijksvlucht. Koffertje. Mevrouw schrijft het op, dat is handig. Rijksvluchtkoffertje. Staat ook op, vluchten kan u weer. Wat bevindt zich in uw Rijksvluchtkoffertje? Op de eerste plaats een schepje, daarmee gaat u dus rustig naar het dichtbijzijnde Doet Zelf Kerkhof. Waarom rustig? Dat is nog een hele goede vraag hoor. Om paniek te voorkomen. Rechts onderin bevindt zich een boekje, dat is de bekende telea-cursus zelfdoding voor gevorderden. Hier is de vesperax en de whisky, u wel bekend. Mocht u er in het leven aan verslaafd zijn, helpt niet, slaat over. En neem meteen dit, een fles uit een nasientje. Uit een nasientje, met minder hoeft u geen genoegen te nemen. Maar gauw naar een vol ministerie. Volksgezondheid. Ach, gut. Dat vind ik zo'n troost voor de zieke, Je kan in Nederland toch onmogelijk zo ziek zijn als de gezondheidszorg zelf. <tiedacht> de rest denkt Jansen niet overdrijven. Wat verdient zo'n specialist nou helemaal? Nou dan... <tiedacht> Ja, deze grap kunt u alleen begrijpen als u de plaat hebt gekocht en de hoes hebt bekeken. Dat is een dure grap dus. <lacht> nee, je moet ook niet kinderachtig zijn. Die mensen die hebben van ons belastingcentrum gestudeerd. Dus mag ze dat alsjeblieft terugverdienen. Ja. ja. Dan gaan we door over het parlement. Dat is mooi. Dat zijn die Kamerleden, weet u wel. Die moeten de regering helpen. Die zijn door ons, als het ware, ter beschikking van de regering gesteld. <lacht> ja. Echt, hè? Parlement, inderdaad. Oftewel, het Festival of Fools. Um... <lacht> Toevalligerwijs onder voorzitterschap van de heer Dolman. <lacht> in het parlement zitten de kamers, in de kamers zitten de partijen... ...en iedere partij heeft dus eigen lijsttrekker, juist. Nou, die kunt u wel dromen, langzamerhand. Ten Uil, nummer 1, lijst PvdA, Terlouw, nummer 1, lijst D66. Luns, nummer 1 op de monumentenlijst. Nou, <lacht> ja, nou. Hoe komen wij nou aan die parlementariërs? Door verkiezingen. Moet je een hokje rood maken? En die verkiezingen zijn bij ons geheim. Ik mag wel zeggen in Nederland, supergeheim. Ja, in het buitenland zijn ze gewoon geheim. Dat betekent geheim dus, je medemens weet niet wat jij gekozen hebt. Nou. In Nederland is het nog sterker... Dan weet je het zelf nog eens. Ja. Als CDA wint, krijgt CDA. Als de PvdA wint, krijgt CDA. En als de VVD wint, krijgt CDA. Dus... Ja. Ja. Ik vind net een soort kapotte fruitautomaat. Maar het is wel leuk hoor. Bij ons mag iedereen kiezen. Iedereen mag kiezen. Behalve als je gek bent want dan mag je alleen gekozen worden. Nou, en, uh, <laughs> Kijk, hier heb je het CDA. De gevaren driehoek van het parlement, zeg. CDA. Commissarissen, directeuren, aandeelhouders, hè? Ja. ja. En, uh, uh, uh, yeah. Vrome mensen die zeggen op dit moment altijd, ja, maar potverdikkie, onze lieve heer heeft toch juist de geldwisselaars uit de tempel geranseld? Zeker, maar ze hebben het er niet bij laten zitten. <laughs> nee. Nou, brandende vraag, wat is de richting van deze partij? Dank u. GELUIDEN. Het is net voor sorteren, je kan er alle kanten mee uit. Ja, ja. Deze partij is met iedereen even goede vrienden. Sterker, heel even goede vrienden. GELUIDEN. Nee, ik doe me denken aan Luppers, die was in Engeland. En toen hebben ze hem gevraagd: Is it true, sir, that you are not left and not right? Hij zei: That's right, sir. Ja. De naam is inderdaad Ruud Luppers. Okay. Waar het om gaat, naar mijn inschatting, wat de heer Jansen beweegt, komt dus geheel voor eigen rekening. En wel in twee opzichten: A, zoals ik eerder stelde, niet dat ik mezelf herhaal, hoort u mij niet zeggen. B, mm. zeer duidelijk uit een stuk humor, goede zaak. Mm. stuk rookworst, goede zaak. Mm. Uit de Hema, goede zaak. Mm. En wat betreft de aftopping van de bevriezing, zou ik in alle helderheid dit willen stellen. Ik kan niet ontkennen dat het kabinet negatief zou reageren als de motie niet zou worden verworpen. <lacht> Waarbij ik het tegendeel niet uitsluit. Integendeel. En wat plaatsing van kruisraketten betreft, ik wil ik duidelijk stellen: a, slechts een minderheid in het parlement is voor. B. In het regierakkoord is deze coalitie overeengekomen dat aan minderheden speciale aandacht zal worden besteed. Kijk, einde van alle verboden. Partij van de Vrijheid, VVD: ieder voor zich en God voor zijn eigen. Ja. Met een mooie slagzin, gewoon jezelf zijn. Vind ik leuk. Ja. Gewoon jezelf zijn. Mij lukt dat niet hoor, maar dat is een andere zaak. Nee, dat lukt mij niet hè. Naarmate ik meer mezelf hoor, word ik minder gewoon. Jo, jo. ik gewoon, ja. Maar ik vind het mooi, dat begint ze van laat alles over aan de vrije krachten. Dus, op plaats komt alles op de terecht hoor. Op plaats heeft de een precies zoveel te veel als wat de ander tekort komt. Onze kinderen net zoveel te dik als in Afrika te maken. Zeg. En ik vind Ed Nijpels, dat is een man, daar kun je op bouwen. Die man die heeft iets rots in de branding. Ja hoor. Die man, nee, nee. Nee, die man is echt niet zo beroerd als je van hem wordt. Nee hoor. De meneer daar. Nee hoor. Ik ben gek. Nee, maar het is toch een mooi beginsel. Het beginsel van de vrijheid. Dat je dus een gehandicapte royaal de vrijheid gunt om te gaan lopen. Ik vind het zo mooi. Of een zwakke de vrijheid geeft om morgen sterk te zijn. Ik vind het prachtig. Nee, dit is niet het bord werk in uitvoering. Dit is de Partij van de Arbeid. <lacht> en wat doet die man? Die man die graaft een kuil om die hoop zand in kwijt te kunnen. Ja, het lijkt wat zinloos, maar het is toch weer een stuk werkgelegenheid. Hè? Staat die aan? Juist. Nee, ze hebben straks gezegd na de pauze: gelegenheid tot het commentaar op de geintjes van meneer. Meneer Kat, even de PvdA de die zich altijd hard gemaakt heeft voor de werkgelegenheid. Ik heb zelf al twee jaar bij het arbeidsbureau gelopen. Eindelijk hebben ze mij doorverwezen naar de Nederlandse spoorwegen. Mevrouw, ik kom in het loketje te zitten. Gevonden voorwerpen. Ik zit een week in gevonden voorwerpen. Dan komt mijn man. Ik heb werk gevonden. Kan ik het hier inleveren? Ja, ja maar wat verdiende ik met die flauwe kul? Nou, een habbekrats, hoor. Gelukkig, mijn vrouw had dus bijverdiensten. Mijn vrouw was werkzaam als helderziende. Die, ja, die kon je dus twee vragen stellen voor honderd gulden. Zei de mensen, is dat niet wat veel, honderd gulden? Zei ze, goede vraag, nu vraag twee. Oh, ja. En, um, <lacht> ja. Nee, ze is er ermee opgehouden. Het is er zwaar tegengevallen, hoor. Want ik hoorde er nog zeggen, als ik alles van tevoren had geweten, was ik nooit helderziende geworden. <lacht> Maar ja, later is die waarzeggerij, als het ware bij wijze van spreken, zal ik maar zeggen, in de bol geslagen. Op zekere dag komt ze thuis, zegt ze tegen mij, nou weet ik waarom in de zomer de dagen langer zijn. Door de hitte zetten ze uit. <lacht> ja, wat moest ik? <lacht> Hè? Vooral, wat moest ik doen? Ik heb de psychiater opgebeld. Die heeft er dus vol met pillen gestopt. Daar werd ze suf van, maar daar had hij een tabletje voor zelf was ik werkzaam in een elektriciteitszaak in die zaak was alles elektrisch hè? zelfs van het een schok dus ik neem die chef ik zeg meneer moest luisteren toen ik hier pas was verdiende ik eigenlijk helemaal niks hij zegt ja maar dat hebben we toch later verdubbeld En er waren klachten over mij en ik zeg, nou kom op met je klachten. Ja, als er stofzuigers gelost moeten worden. Iedereen draagt twee stofzuigers en jij maar één. Ik zeg, dan ga ik u nu vertellen hoe dat komt. Ik zeg, kijk, de rest is nog te beroerd om twee keer te lopen. <lacht> en nee, ik ging in de baarse tijd en de, de kapper... Ik ja, daar komt mijn haar groeit, ook in de baas een tijd. <lacht> Hij zegt zeker, gedeeltelijk. Zeg, ja, dacht je dat ik alles eraf niet halen. <lacht> oh. <Ja, te> <lacht> Meneer, ik heb nooit niks nagelaten om aan werk te komen. Hoor. Drie weken terug ligt er een vent in de gracht van: Help, help, help. Ik zeg, jongen, geen gauw hoer. Ik zeg, waar werkt jij? Hij zei bij de VND, dus ik naar de VND. Ja. <lacht> Ja, dat je niet achteraf gaat zeggen dat ik er niet achterheen gezeten heb of zo. Dus ik naar die chef, ik zei: meneer, moet luisteren, dus en zo. Kan ik misschien de plaats innemen? En uh... hij zegt: nou, dan ben je aan de late kant, want de plaats is inmiddels ingenomen door degene die hem in de gracht heeft gedouwd. Ja. Dank u wel, Jan Moda. Ook oh, kijk, hier heb je de, de waard, wint helemaal uit de linkerhoek, zie je hè? Dat is de CPN, de communisten. Ja. En ook onherkenbaar geworden. Hè? Ze zijn tegenwoordig studenten en die zeggen ingewikkelde dingen en uh, ze zijn anti-Moskaal en, oh, en ze zijn bang voor een breuk in de fractie. Nou, ik heb het nog eens nagekeken, maar fractie betekent inderdaad breuk, hoor. <lacht> Mensen, onherkenbare mensen. Ik heb laatst een communist ontmoet die praten bekakt. <lacht> Ik zei, hoe gaat het met jou? Hij zei, kerel, voortreffelijk? <lacht> Ik zei, wat doe je nou tegenwoordig? Ik tennis bij het proletariaat. <lacht> <lacht> maar waar is de tijd gebleven mensen dat ze elkaar nog aanspraken met kameraad? Tot je kritiek had op de partij. Dan was het ineens uit met de liefde. Ik heb een kennis in Rusland, ze, die ging kankeren op de communistische partij. Nou, ik heb gezegd: man, je hebt een gaatje in je hoofd. Althans, binnen de korte keren. <tie> ja. <Ja>. uh, <tie> nee, maar wat had hij nou gezegd? Hij had gezegd: de Pravda, ik zou het nog ineens als toiletpapier willen gebruiken. Oh. Drie jaar Siberië. Kom hij terug, zei ze, en hoe denkt u er nu over? Hij zei: de Pravda. Ik zou het bij voorkeur als toiletpapier willen gebruiken. Ja. Nou. En toen was het goed. Ja. Nee, maar wat blijkt hier nou weer uit? Die Rus is hartstikke onbetrouwbaar. De Rus is onbetrouwbaar, joh ja, zeker. Hoe lang zegt Luns al niet dat ze oorlog willen? En doen ze het? Nee, dit is niet het bord overstekend wild, dit is de staatkundige reformeerde partij, het heigend hecht en jacht ontkomen. <lacht> en waar beroepen die mensen zich op? Op precies hetzelfde boek dat de Evangelische Volkspartij dan een ene links doet zijn, de Bijbel, het spoorboekje van de Nederlandse politiek. Je kunt alle kanten mee uitzien. Dit was de korte cursus. Drie dingen goed onthouden die wij gezien hebben. Dus alles aan de staat, zoals in het oosten, dat is dus niks. Vergeet dat nou. Nou, alles aan de Shell, zoals bij ons, dat is dus helemaal niks. Alles aan de vakbond, dat is ook niks. Hoe moeten we verder? Nou, ik heb daar lang over nagedacht. Namens u. <lacht> en ik zie maar één oplossing. Ja, Één oplossing, namelijk dat ik dan tenslotte zelf maar... ...zei het met de grootste tegenzin... ...de macht in handen neem. Moses Mina, als de macht eens aan mij was, een humane, ludieke dictator, dan had ik het alleen voor het zeggen. Oh, dan wacht maar, dan kwam alles goed. Ja, dan wacht maar, dan kwam alles goed. Ik benoemde een wereldregering. Liquideerde fascistische leiders. 10% voor de arme landen. Man, wat een kans. Alle mensen, die juichten me toe. Ja, me. En die multinationale liet ze alles terugbetalen. En de groot-industriële liet ze winsten eerlijk delen. Man, dat werkt positief. Iedereen wel progressief. Ik aan de macht. Ik aan de macht. Al mijn vrouwen, hun emancipaties. Communisme. Alleen democratisch vragen ze mij dan Waarom nou zeg ik nou omdat ik het zo wil Ik verbeter de shitmaatschappij Heel karwijn Zwijnerij. Amro en de rabo en de axo en de nato, ook oh, die komen met een veto, want die hebben toch de facto enkel een bekommernis, enkel een bekommernis. Alles laten als het is. Alles laten als het is. Krek! Nee, sorry, Amrobank. Nee, maar we hadden het net over u, daarom zeg je dat. Echt, nee toch. Honderd gulden. In het rood, dank u. Afschuwelijk, zeg. Zeg, hoe was dat nou vorige week met mij? Toen had ik duizend gulden te goed. Mm -hmm. Heb ik u toen gebeld? Werknemer, moet je nou eens even horen. Wat vervelend voor het proletariaat. Daar hoor je net. Er komen harde acties, want het loon dat ik ontvang is mondjesmaat. Lees je Paulus' eerste brief aan Timotheus, want de geldzucht is de wortel van het kwaad. Een politicus, wat moet je nou als christen met zo'n tekst in Tweede Kamer of Senaat? Want heel de samenleving is ervan doordrongen. De geldzucht is de motor van de staat. Nu stel je voor, je zou per ongeluk gaan zeggen. Nee, de geldzucht is de wortel van het kwaad. Directeur, waar is het altijd om begonnen? Bij fabrieken en bij banken, inderdaad. Het zijn toch altijd weer de geldelijke winsten. Dat is toch uiteindelijk de zaak waar het om gaat. Maar is hier dan sprake van een tragische vergissing? Want de geldzert is de wortel van het kwaad. Stel u voor een paus die alles weggeeft. Zijn bezittingen aan bedelaars op straat. En dat die zei, een christen die niet net als ik doet. Nou, is dus dan beter dat hij snel mijn kerk verlaat. Hoehoe, in de mum hield ik geen gelovigen meer over. Want de geldzucht is de motor van de staat. Je hebt mensen die er anders over denken. En die zeggen als je erover met ze praat. Dat de bron van alle slechtheid is gelegen. In de ikzucht of de wellust of de haat. En die zou ik dan beleefd willen verzoeken. Mensen lezen het toch in godsnaam wat er staat. Nee, de geldzucht is de wortel van het kwaad. Want de geldzucht is de wortel van het kwaad dat we elkaar onder door droevige omstandigheden terug moeten zien. Voor de nabestaanden het ergste, zegt u dat wel. En het is net of juist de aardige mensen heen gaan. Wij zijn praktisch de enigen die nog over zijn. Ja. Ik ga nog even over het kerkhof lopen, want ik ben geïnteresseerd in grafschriften namelijk. Daar maak ik een studietje van. Ik zie u straks wel. Uitgestorven. <tieden> een vakbondslid, een vakbondslid. Ik lig hier onverzorgd, maar ik wist het vooraf. Men wordt enkel verzorgd van de wieg tot het graf. <tieden> Goochelaar, bij mij verdween van alles, van duiven tot konijnen. Dit is mijn beste truc, ik liet mijzelf verdwijnen. <lacht> Onder dit prima marmer ligt de vrouw van H. Lambiek, steenhouwer hier ter stede. Dit type kost 500 piek. <lacht> Een minares. Zie hier wat er van mij in het ziekbed is geworden. Ik was zo goed in bed, kon echt niet beter worden. Ja. Een Jehova dat ik ooit zal verrijzen, weet ik zo absoluut dat ik hier durf te schrijven. Even geduld alstublieft. Jozef Luns, van Menigraf heeft deugt geen moer. Hier ligt niet ik, hier ligt mijn broer. Hier rust een sterk karakter, mijn wil werd doorgedrukt. Zo besloot ik te stoppen met roken en ja hoor, nu is het gelukt. optimist. Ik vind, optimist moet je blijven. Om zwartkijkers geef ik geen fluit. Ik dacht in de lijkwagen nog, zie je wel, ik ga langzaam vooruit. GELUIDEN. Ik lag bij die Roomse opsterven met zo'n brandende kaars in mijn hand. Was ik niet tijdig vertrokken, had ik nog mooi mijn fikken gebrand. Hè? Een souteneur. Hier ligt ijzeren Willem, echtgenoot van blonderie. Wie de weduwe wil troosten als altijd. Ouderzijds nummer drie. Ja. Een, nar een narcist. Een narcist. Oh ja, ik weet het weer. Nee, dat is iemand die voor zijn eigen houdt, hè? Ja, ja. ja. Ondanks dat ik dood ben, volg ik mijzelf nauwlettend. Nou, één ding weet ik zeker, ik mis mezelf ontzettend. Joost van de Vondel, uit hemelse gerecht... ...heeft mij ten lange leste als rijmelaar betrapt. Nu lig ik bij de slechte. Een verdoemde. Toen Jezus allen verloste, bleef ik branden in de hel. Maar dat zal zo een zorg wezen bij Amnesty International. Ja. Ach gut, ach gut. De, de pijn die ik moest lijden, die kon ik niet meer aan. Wie hielp mij uit mijn lijden? Dat heb ik zelf gedaan. Kijk, dat dacht ik ook al. In de Oorlog. Onze buurman werd toen weggehaald met beestenwagens richting Auschwitz. Goeie man kwam nooit meer terug. Ik dacht, kon hij dan thuis niet sterven, ploeg gewoon uit eigen vrije wil, zoals Polak van om de hoek. Die zei eind moment en nam iets in. Ik dacht het weer bij Hongarije. Die opstand. Die werd onderdrukt en iedereen zei, nou komt er oorlog. De rode knop wordt ingedrukt. Ja, maar wij hadden toen twee kleine kinderen. En ik dacht, jongen, doen ze dit niet aan, geef ze dan liever een, een tabletje. Iets voor het laatste, slapen gaan. Stel dat ze Nederland weer bezetten en alles werd weer net als toen. Maar wie zou zich dan niet fel verzetten met de gevolgen van dien? Of ze gaan kruisraketten schieten? In Europa wordt één vlammenzee. Ik geloof soms echt dat ik dan zou zeggen: dag lieve mensen, doe niet meer mee. En u mag weten: er is altijd in de bureau la, naast het geld zo'n wit en rood gekleurd tabletje. Voorals als mijn dagen zijn geteld. Dus als u ooit eens deze jongen wat onverwacht een beetje mist. Weet dan, was een goede reden. Hij heeft zich eerlijk niet vergist. Al wist hij ook, ik zal niet meer genezen. Al was hij eenzaam, doodbang. Wanhopig was hij nooit omdat hij wist dat hij deze nooduitgang nog had. Hij hield ontzettend van de wereld. Hij vond zijn lot ook meestal licht. Omdat hij wist, omtrent het leven. Het is tenslotte niet verplicht. Of wel? In alles wat ik doe, kwam het liefst nog voor de nacht naar jou, mijn liefste, toe. Ik stel mij steeds de bange vraag hoe alles wezen zou, wanneer ik verder leven moest voor altijd zonder jou. O, oh, jij die in de zwartste nacht nog met me mee wil gaan, die als er echt geen uitzicht was, me niet alleen liet staan. Die als ik op een dwaalspoor zat, toch in me hebt geloofd. Na iedere vernedering, mijn tranen hebt gedroogd. Als wij ooit niet meer samen zijn, waar moeten we dan heen? Dan zijn we net als voor die tijd, weer hopeloos alleen. Ik doe zolang jij bij mij bent, mijn weemoed in dit lied. Want als ik er morgen niet meer ben, wie troost dan jouw verdriet? heb u dat ook? in een supermarkt dat je ineens moet denken: "Jemig!" En dit moet allemaal nog poep worden. Nee, zelf kom ik nooit op die rottige supermarkt. Maar ja, de buurvrouw is ziek en die zegt. Chef, mag die vliegtuigmuziek wat zachter? Ik vind dat stupide, Ze. Oh ja, de buurvrouw. Buurvrouw ziek zegt. Joh, als jij toch de stad in gaat, ga dan voor mij eventjes langs de supermarkt. Zeg waarom nou ja? Speciaal de supermarkt. Ze zegt ja, is goedkoop. En bovendien, alles wat je voor de kassa opeet, hoef je niet te betalen. Nou. Hier, kijk nog een hele lijstje van ermee. mee, boodschappenlijstje. Wat moet ik kopen? Een kip, een telegraaf, een haarnetje. Kilogram aardappelen geschrapt. Oh, dat is geschrapt. Oh, dat is nog niet. Nee. GELACH Een pakkie en een fles wijn. Nou. Waarom wordt er in Nederland zo ontiegelijk gezopen? Ik ze, ja, als je drinkt, dan vergeet je tenminste. Wie niet drinkt, die onthoudt alles. Ja, dat heet ook een geheel onthouden. Ja. Dus wat doe ik? Ik pak de eerste de beste fles wijn. Nou, het zit verkopen, mevrouwtje. Dat is geen kattenpis. Ik zeg, meneer, in die veronderstelling was ik ook. Dus wie schetst mijn teleurstelling toen ik hier moest lezen? Chat, oh... Ja, oh... du Pape... ...mise à Zandam. à Nou, zei de chef, mevrouwtje... ...het is de beste wijn die we in huis hebben... ...en ik mag u aanbevelen, laat u eerst nog even liggen. Ik zei, nou, je kan hem ook meteen helemaal opdrinken... ...ga je zelf even liggen. Weet u wat mijn man zegt? Mijn man zegt: Als ik zo'n fles op heb, dan durf ik dingen die ik niet meer kan. Ik vind dat stupide. Hebben jullie er wel eens over nagedacht? Zo'n kip, hè? Nou, die kunnen we eigenlijk nou alleen maar eten of voor zijn geboorte, of na zijn dood. Ja. daartussenin wil hij het absoluut niet hebben. <lacht> nou moet u weten, ik heb een zwager bij de keuringsdienst van Waren. En die heeft mij verteld, meid, zegt hij, je moest eens dus weten hoe deze beesten worden vetgepest. Dus wij met de vrouw praatgroep naar de legbatterij. En ik heb persoonlijk daar de vraag gesteld, meneer, is het niet zielig als ze geslacht worden? Hij zegt, nee mevrouw, want het zijn ze gewend. <lacht> ik vind dat stupide. Hier, onzichtbaar haarnetje. Ja, ik ben weer naar die chef. Ik zeg, meneer, moet u eens luisteren, ik doe boodschappen voor iemand anders. Die vraagt een onzichtbaar haarnetje. En ik heb nog nooit van mijn leven een onzichtbaar haarnetje gezien. Huh? Dus de moeilijkheid is nu deze. Hoe kan ik weten dat dit haarnetje inderdaad onzichtbaar is. Hij zegt, mevrouw, dat kan ik u bewijzen. We hebben er al drie maanden geen in huis. Ik heb er al tien verkocht. Ik vind dat stupide, zeg. Zeg, misschien eerst even voorstellen. Ik ben eens dus Marijke, ik ben een part-time huisvrouw. En uh, ja, ik heb thuis dus twee part-time kinderen en ik ben getrouwd met een partij man. De vraag is waarom ben je in Hemelsnaam getrouwd? Ze zeggen, ja, ik was een jonge meid. Ik denk vooruit met trouwen ben je onder de pannen. Nou, tussen de pannen zul je bedoelen hoor. Maar mijn man en ik, we hebben een prima relatie. Wij zeggen elkaar gewoon waar het op staat. Zegt zeg, Jan Heen: staat op de aanrecht. En hij is enig met de kinderen. Enig. Wel streng. Hij zegt, wie de spaart, haat zijn kind. Ik zeg: nou ja, ik zal het je sterker vertellen. Wie de spaart krijgt nog wel eens een kind, joh. Vind dat stupide. Vraag eens aan mij, wat vind je van mannen? Nou, ik vind silipieten. Mevrouw, een vrouw die wil uithuilen is welkom in het vrouwencafé. Maar die mannen... Waar moeten die naartoe? Gesteld dat ze al pas kunnen krijgen. <lacht> en ze zitten hier alle mogelijke actiegroepen. Hij zit in de mido. De mido, De mannen in de ondergang. <lacht> Hij zit in de actiegroep blij van mijn wijf. <lacht> In zijn huishouding staat hij alleen voor, ik kan nergens hulp krijgen. Ik zeg, vraag een jongen van de huisartschool. <lacht> ik zeg, anders vraag ik toch de buurman. Die zijn vrouw zit toch op de grote vaart. <lacht> ik vind dat stupide. Op zekere dag zit ik voor de spiegel. En ik zeg tegen mezelf, meid, weet je wat jij bent? Je bent een viva trut. Dus ik ben dan reuze het feminisme ingedoken, linea recta, naar het vrouwenhuis. U weet wel, het herenhuis op de Herengracht. <lacht> en uh, daar moest ik zeggen waar ik voor kwam, want ze willen er absoluut geen pottenkijkers. <lacht> dus, uh, ja. Dus ik verzin gauw wat, ik zeg ik kom voor het uh, theater. Mocht ik naar binnen. Meneer, wat is het eerste wat ik zie? Wat denkt u? Een hoogzwangere lesbienne. Ik zeg: Meid, is het met jou aan de hand? Ze zegt: Ja, joh, wist ik dat het een travestiet was. Ik vind dat stupide. Hier, en of ik dan voor de buurvrouw ook maar een telegraaf mee wou brengen? Ik zeg: Nou, meid. Ik vind alles best, maar de kwartjes doe ik in het bakkie van de volkskrant. Ja. Ja. Twee, ja. ja. ja. graag. Er was helemaal geen bakkie, er was een verkoper. En die zegt, en mevrouw, moet ik hem inpakken of durft u er zo mee over straat? Nee, dit komt mijn man en ik wil lezen uit. Sluitend, het NRC Handelsblad vinden we loeigoeikant. Ja. Daar onwijs goede kanten. Ziet alles van twee kanten. Ook als er drie of meer kanten zijn, dan is het allemaal natuurlijk. Ja. Laatst was er een botsing tussen een Surinamer en een directeur, allebei in de auto. Stond er in de NRC een klein bescheiden berichtje, onderdirecteur, CNA Brenning, kledingmagazijnen BV. In botsing met Surinaamse Nederlander. Dat is correct. Hè? Staat er in de volkskrant: multinationale ondernemer, verwond inwoner derde wereld. Staat er in de Telegraaf, werkeloze Surinamer randconfectiegigant. gigant ja. Zie verder pagina 7. Ja. Ik vind dat stupide. Zo. Die moeten nog een pond gesneuveld varken. Mooi rood gemaakt met sulfiet. U hoeft mij niets te vertellen, ik heb een zwager bij de kleuringsdienst van waren. En als hij dit zou zien, zou hij zeggen: Meid, dus je reinste Belgische hormoonvlees. En ik ken een bariton, en die maakte een toernooi door België. En die kwam terug als tenor. Ik vraag gewoon een pot haringen op sap. Mevrouw, wat wordt mij in mijn handen geduwd? Een verwaarloosd aquarium. <lacht> Twee ontzemelen. Die zemelen, die halen ze uit het brood. Eet je het brood op, heb je geen ontlasting. Ja. Nou beginnen de moeilijkheden, pas goed, hè. Want nu zijn er onder ons mensen. En die willen toch ontlasting. Viezer, ik hou je altijd, hè. Wel nu, deze mensen worden in de gelegenheid gesteld... hun eigen zemelen weer terug te kopen in het reformhoekje... pakje B cel verwijdert hart en bloedvaten. <lacht> ja, zegt de buurvrouw, maar mijn man moet oppassen met cholesterol. Ik zeg: meid, hou op. Mijn opa is 84 geworden. Iedere morgen drie spiegeleieren, middag zo'n stuk spek." Ze zegt: "Ja, ja, maar toen wisten ze dat nog niet." <lacht> Aan deze ertesoep moet enkel nog wat prei, worst en enkele erten worden toegevoegd. De kwaliteit staat eronder, snert. Dus ik moet weer in die chef. Ik zeg meneer, maar, moet eens luisteren? Ik heb een zwager bij de storingsdienst van Ware. En die heeft me verteld: dit spul barst van de conserveringsmiddelen. En dan kan je eventueel mooi kapot van gaan. Hij zegt zeker, mevrouw, maar daarna blijft u dan veel langer goed. Ja. In uw geval tot 1585, 15, mevrouw. We weten nu waar de buurvrouw ziek van is geworden. Alles gaat terug in de rekken, want ik vind dit stupide. Oh ja, mocht u de slaap niet kunnen vatten, dan heb ik nog een yoga-oefening, zeg. Ja, nee, dan moet je dus helemaal ontspannen, u kent het wel. En dan ga je langzaam uitademen, uitademen, uitademen, uitademen. En dan niet meer inademen, zegt <lacht> ze. Dag mensen, tot ziens. En bedankt voor het komen. En misten u echt nog uw quiz op de buis. God weet, dat u ook nog een oppas genomen. Dus ga maar weer terug naar uw veilige thuis. Wij pakken de spullen weer terug in de kisten. En we rijden weer terug naar ons huis en ons lief. Ik denk soms hoor dat teruggaan een teken des tijds is, weer terug dat is in, hè. dat is heel progressief. Weer terug naar de aarde, naar water en vuur, de olie in tankers, terug naar de bron. Weer terug in de schoot van ons moeder natuur en we leven gewoon van de wind en de zon. En het kalf mag weer terug naar de koe in de wei en het geld gaat weer terug naar de man die niks heeft en de kooi. En de vogels weer vrij. En wie altijd bedrukt was, wordt blij dat hij leeft. Weer terug naar een wereld met zuivere luchten. De vuilste fabrieken staan rijp voor de sloop. Weer terug naar een wereld waar niks valt te duchten. Ziet u dat niet zitten? Nou, ik hou nog hoop. Naar ik hoop. Hou ik hoop. Naar ik hoop. Hou ik hoop. Naar ik hoop. Hou ik hoop. Naar ik hoop. Hou ik hoop.